Gert Kluik met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een Joodse school in Toulouse... ...zijn zeker drie doden en enkele gewonden gevallen. De doden zouden twee kinderen en een volwassene zijn. Ooggetuigen zeggen dat een man schoot op een groepje van vier tot vijf kinderen en ouders. De schutter vlucht op een zwarte scooter. De politie vermoedt dat het dezelfde man is als vorige week... ...bij schietpartijen in Toulouse en Montauban, waarbij drie militairen omkwamen. De kogels komen uit een soortgelijk wapen... ...en ook in de andere twee gevallen vluchtte de schutter op een zwarte scooter.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 Steeds meer Nederlanders hebben meer dan één paspoort, meldt het CBS. Begin vorig jaar waren het er 1,2 miljoen. Het waren 40.000 mensen meer dan het jaar daarvoor. Bijna de helft van de Nederlanders met meerdere paspoorten heeft ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Ruim een kwart van de Nederlanders ligt s'nachts wakker van het werk. Dat concluderen onderzoekers van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek, NSWO.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 En Je bent van nature uh, geboren in uh, Haarlem. Ja. Oké. Okay. En daar opgegroeid, je jeugd de Welke buurt was dat ongeveer? Ik woon in het centrum van Haarlem. Oh ja. Oh leuk. is een.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 Ja, je had wel vroegvoetballer uh, willen worden, bedoel je dat Ja, Hoog? Ja, wil ieder, ieder jongetje. Oké, okay, ja. Maar ik me uh, redelijk, maar ik ging liever uh, stukken door en verdiende verdien ik centen. Ja, natuurlijk. En wat voor club voetbal je, want misschien kennen mensen nog van die club? Nou, ik heb uh, bij De Brug gevoetbald, en bij Rippenda, bij Dio ben ik begonnen, Haarlem, uh, blauw maandag. Was en hoe oud was je toen je daarmee begon, met dat voetballen? Dat was een grote hobby het zo'n ja, nou, ja, als tienjarig jongetje ga je voetballen. Dat hebben we gedaan tot mijn uh, 35ste. Hè, en uh, dan word ik zelfstandig ondernemer. Oh, Al he. oh, een tijd. En uh, ja, dan raak je geblesseerd, dan kan je het niet hebben. Oh, ja ja, dat is natuurlijk lastig. en uh, ja, ja, toen ben je dus in hetzelfde vak gegaan als je vader, begrijp ik? nee, ik wilde ik ook. nee, dat is het door. ja, stuk door, dat hebben vader ja. oh ja, ja. en ja. ja. ja. ja, mijn opa. en. Uh, maar wij zijn heel En Mijn broertje je het ook ja, al En dat heb je je eigen bedrijf van je begonnen, begrijp ik. En, uh, hoe lang heb je dat gedaan? Nou, tot uh, twee jaar geleden en toen kreeg ik een beetje uh, lichamelijke uh, uh, gezondheidsproblemen. Oh ja, dat is daar. Maar longen, uh, ik kreeg op, Ik stopte met roken toen kwam ik erachter dat ik COPD had. Nadat ik al gestopt was met roken. En toen even, uh, nog wat later kwam ik achter dat ik een uh, harder in mijn stoel zat. Mijn stucduren werd ook steeds minder. Is steeds minder. Ja, dus heb je hebt veel kracht voor nodig, of misschien uh, uh, je werkt met producten die ook slecht zijn, misschien voor de longen. Of, of hoe, waarom is dat precies? Te zwaar? Nou Nee, ik had, ik had mijn uh, mijn uh, mijn uh, ja, volgende nodig om een om een echte goede dag te maken. Ja.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 En omdat ik toch niet meer kon stiekem door stilzitten vind ik ook niks. Oh, nee, dus ik ben dicht gaan doen. Okay. En hoe bevalt het zo? Want het is eigenlijk een heel ander vak, hè? Een ja. vak Hoe uh, zie je dat? Ja, okay. Horeca-vak, horecafak. En mijn, uh, mijn ouders hebben ook café's gehad in Aarlem. Dus de horeca is niet echt vreemd voor mij. Nee. Maar ik, uh, ja, het is heel wat anders dan stiekemorgen natuurlijk, dat is de bouw. <laughs> maar, ik, uh, mijn hobby was wat te koken hè, en dat. Uh, dat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 En ik heb er een die heeft zelf een restaurantje gehad. In de kleine aanstraat. En mijn andere broer is natuurlijk een losbedrijf. En die is weer heel erg goed nu in drie banden biljarten. Oh ja, dat is ook wel leuk. Ik heb je zelf ook gebiljart? Nee. Ja. Oké, dat je met broers zo samen. Voetballen, biljarten en zo. Nou, ik, uh, mijn ouders hadden een café en mijn vader zei: Je moet biljarten dat je niet iedere keer erin zit wat zijn horecaspelletjes. En dat ja. deed ik altijd wel mee overrood, wat is alles wat heel bekend is. En drie banden klein, ook heel bekend. En een beetje lieber. Ja, hier in het café-restaurant Nido staat ook zo'n. Ja, hoe noem je zoiets? poeltafel bij ja. Tafel. ja, een pooltafel. Uh -huh. Maar dat is niet echt voor de zandvoerder. Dat is voor de jongelui of uh, toeristen die uh -huh. langskomen. Dus dat staat heel leuk, toch? Ja, die vinden het leuk om te doen ook, hè, ja. die jongeren. En die ja. zitten hier vlakbij het Center Park, hier ja. naast het Center Park Hotel. Dus dan heb je ook heerlijk die gasten daarvan waarschijnlijk, die hier langskomen, hè? Vredelijk. En ik hoorde je kookt graag. Vertel, ja. nu kook je ook nog? Ja, ik kook veel Surinaams, ah, ja. daar ben ik heel goed in. Ja. En de rest heb ik eigenlijk van mijn vriendin geleerd. Uh, menu's, ja, is niet zo, zo tijdje en biefstuk. Dat verkoop ik uh, al allemaal. Van de kaart, wat, wat heb je zo al? Je hebt de kaartje? Te... Nou, wat ik net verteld heb, ja, dat okay. heb ik al. Hè? Ik maak iedere week een verse soep. Oké. Okay. En dan, hè, het is nu in de wintermaanden, dus is dat snert. Of bruine bonensoep. Ja, lekker soep en dus ja, ja, dat snert. Nee, ik maak toastjes, uitspijters, dus, uh, ja, uh, Ik heb uh, paardenworst dat vandaan. Een broodje, bal gehakt dat is jus, uh, de specialiteit. En ik heb iedere eerste vrijdag van de maand zuur naar Mzeitel, onbeperkt voor 10 euro.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 Ik heb loodsleis, ik heb van die kerrieieren eieren kennis weten dat wel. En ik heb steeds een wisselend gerecht, soms heb ik roti, en ik, maar ik ben van alles van plan te doen: pom, uh, vis, bakkeljauw, stokvis. Ja. Nou uh, goed, ik ken niet heel de keuken, maar.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 En uh, ja, wat zijn je doelen verder met, uh, met Lido? Hoe wil je uitbreiden of verder gaan? over nou, zomer? Nou, ik wou een, een ander terras neerzetten. ik ben ik bij me begonnen, maar het was zo'n harde winter. En ik was niet zandvorden. Ik weet niet hoe hard die wind kan, kan waaien. Dus ik moet hem nou laten metselen. Maar ik wil een nieuw terras, een groot terras maken. En dan die heb ik aan twee kanten. En het studenhuis eten, ja, nou, het slaat aan als een bom. Dus, misschien wordt het iedere week. Ja. En misschien wordt het wel dagelijks. We gaan het zien. Ja. Maar ik wil het wel helemaal lekker vrolijk hebben. Gezellig. Ja, je hebt ook al wat geschilderd, Dat zag ik binnen. Hè? De, ja. de tap heb je helemaal. Uh... Ja. Andere kleuren gegeven en uh, ja een beetje aan uh, het veranderen ben je, geloof ik. En nu wordt er ook wat verbouwd, geloof ik, iets he? Ja. Mooi. Ja, we hebben een nieuwe, een nieuwe verwarmingssysteem aangelegd uh, en we zijn bezig met de open aard voor de wintermaanden. Ja. En Heerlijk. ja, nou, we hebben een roze bar, ik denkt de enige is in Nederland. <laughs> ja. <laughs> ja, heel fruilijk. Ja. heaven's cry for love was crucified oh how many times Dit is Antwoordse Zaken met Heni van Peteghem en vandaag spreek ik met Loet Visser van Eetcafé Lido aan de boulevard Bernard nummer 10.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 Eh, ze kunnen altijd bellen voor uh, informatie. Je hebt nou tegenwoordig andere feestjes ook, kind, baby, uh, booms en dat soort dingen. Ja, dan zou je met voor alle gelegenheden in en mensen kunnen voor allerlei gelegenheden eruit huren. Ja, Ja, je voorziet ook zelf dan in de drankjes en zo. Ja. hè? Dat is heerlijk. Ja. Helemaal goed. Dus, uh, en uh, ja, hoe zie je de toekomstplannen? Nou... Vooral met die, uh, uh, met die feesten en partijen. Ik heb namelijk een heel groot terras. En die kijk ook over kappen. Dus dan uh, kunnen mensen buiten die feestjes vieren. En alles wordt geleverd. Dus ze mogen ook zelf alles leveren. Voor iedereen wat wil Ja, maar is wel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 Nou, dat is een Endweg. maar over vijf jaar... Jee, dan ben ik uh, zelf 57. Maar dan hoop ik uh, uh, gewoon een gelukkig leven te leiden en uh, uh, uh, uh, uh, misschien personeel te hebben. Ik kan het nu nog niet betalen, het is allemaal koffiedier kijken natuurlijk. Ik, uh, je moet zoveel mogelijk zelf doen, maar over vijf jaar uh, yeah, moet, het, uh, moet er een leuk stukje staan hier. Uh. Mm. Dit is een mooi terras en aan twee kanten. Mijn pand staat mooi in de verf. En het moet gewoon goed blijven. Ja, geweldig. Ja. Dan uh, lekker veel feestjes. Veel ja. uh, mensen die de locatie huren. Gezellig ja. Urinaams en andere maaltijden komen gebruiken. En ja, dat dus doen we ook. Ja, nou, helemaal leuk. En uh, dan hebben we altijd aan het eind van het programma nog de shout-out. Van waarom zouden we speciaal hier uh, Surinaams kunnen eten, of komen eten? En uh, in deze locatie uh, huren? Dat nou, is uniek. Oké. Okay. <laughs> nou, waren anders. In de dorp zie je er eten. En deze locatie, wie van beter uitzicht? Kijk hoe je mm. Dus ik, uh, ja. Ik hoop maar dat de mensen hier komen. Ja,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 uh, we moeten gewoon een goede opbouw, hebben, weet je wel, en, uh, yeah. en je best doen. Mm -hmm. en, uh, zorg dat je schoon werkt en dat je een goed product hebt vers. En dat doe ik altijd wel. Dus ja, maar ik moet er uh, wel. Dat denk ik dat het uh, de toekomst is voor mij. Ja. En over vijf jaar, dan uh, zijn we vijf jaar verder...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 Oh, dus het is altijd zo'n locatie geweest dat het uh, een, een restaurantbedrijf was. En een café, café ook. Ik weet, ja. Zover ik weet wel, ja. ja. ja. ja goed dat nou, heel Hartelijk bedankt en heel veel succes met je zaak. En we komen eens uh, lekker zuuridaans bij je eten. Ja, <laughs> nou, zelf ook bedankt. Ja.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 we kunnen onze love samen laten zien. Dus laten we elkaar knuffelen. Just put je hand. In de andere schouder. En laten we God to samen prijzen. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.